9 uur, Kees Groot, met het NOS Journaal. De 500 rijkste Nederlanders zijn het afgelopen jaar... samen 7 miljard euro rijker geworden. Dat blijkt uit de nieuwe quote 500. Het tijdschrift schat het totale vermogen van de top 500... op ruim 113 miljard euro. Ze hebben vooral geprofiteerd van de stijging van de beurskoersen... het afgelopen jaar. Om een plekje op de lijst te bemachtigen... is dit jaar een vermogen van 54 miljoen euro vereist. Met dat bedrag is DJ Chesto de hekkensluiter... De erfgename van het Heineken-imperium, Charlène de Carvalho Heineken... kan zichzelf opnieuw de rijkste Nederlander noemen. Haar vermogen steeg met meer dan 30 procent naar 7,2 miljard euro. Het aantal criminele jeugdgroepen is de afgelopen jaren fors gedaald. Dat blijkt uit een brief van minister Opstelte aan de Tweede Kamer. Volgens de minister zijn er nog 17 jeugdbendes over... van de 89 die in 2010 werden geteld... In 2011 is begonnen met een speciale aanpak van jeugdgroepen. Dat heeft geleid tot meer dan 7000 strafzaken tegen individuele leden. 16 groepen die eerder nog als crimineel golden... zijn nu ingedeeld bij de lichtere categorieën... overlastgevend of hinderlijk. Het beleid om de jeugdcriminaliteit aan te pakken... wordt onverminderd voortgezet, laat het ministerie weten. Een groep van ongeveer 25 mensen... heeft vanmiddag het gebouw van woningstichting Woonwens in Venlo bestormd. Ze forceerden de toegangspoort. Bij het incident raakten drie agenten gewond. De politie heeft drie mensen opgepakt. Kort voor de bestorming ontruimde de politie aan de andere kant van de stad een woonwagenstandplaats. Daar stond een illegale caravan waarvan de rechter had bepaald dat hij weg moest. De ontruiming verliep volgens de politie zonder incidenten... maar 25 bewoners besloten verhaal te gaan halen bij Woonwens. De woonstichting beheert en verhuurt standplaatsen op de woonwagenlocatie. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Plaatselijk voorstaande aan de grond en mist. Morgen geregeld zon en 9 tot 11 graden. Donderdag neemt de kans op regen weer toe. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. Oud wielrenster Leontine van Morsel is hier. Goedenavond. Oud wielrenster. Oh, ja. dit doet zo pijn. En wanneer heb jij voor het laatste keer op, op de fiets gezeten? Ex-wielrenster. Ja, dat hoor ik eigenlijk liever. Okay. Maar jij hebt wel gelijk. Het is wel een beetje oud. Ja, joh. Oud ex. Maakt ja. allemaal niet uit. Wanneer ik voor de laatste keer op de fiets heb gezeten? Ja. Uh, op een racefiets, hè? Nou, ik heb gisteren nog voor Unicef heb ik op, uh, op een spinningfiets gezeten. Nee, op een racefiets. Ja, dat niet? is bijna vergelijkbaar. Nee, nee. Wanneer heb je voor het laatst Buiten, op een racefiets gezeten? Ergens. Ik denk een week geleden of zo. Oh, nou. nou ik, dacht, nee, ik dacht drie jaar. Maar nee. nee. Maar Zie ik eruit ik drie jaar niet nee, meer op een niet. Goed, daar gaan we het over overigens niet we over hebben. Over, ja, dat, dat idee had ik al. Donderdag begint namelijk de, de tv-serie, daar hebben we het wel over, tot op het bot. En daarin help jij uh, jonge meisjes in hun strijd tegen anorexia. Een van die meisjes is Julia. Goedenavond, heel leuk dat je er bent. 17 jaar en um, jij zit in de serie. Ja. Jij wordt geholpen door onder andere Leontien en door nog een heel team uh, dat ook meedoet. Ik vind het goed dat je er bent. Het is volgens mij een beetje spannend, maar dat hoeft niet. Ja. Nee, ik ga geen één vraag stellen. Um, en Erben is er nog steeds. Um, zometeen is ook Lotte van Beek hier. Tenminste aan de telefoon, met jouw oude buurmeisje. Maar eerst even voordat we het over haar hebben. De grande dame van het afgelopen weekend even een bericht van vanmiddag. De PVV wil een tocht ja, op kunstijs. Ze zijn, echt, ze zijn echt van de pot gedrukt. Ja. Natuurlijk moet dat niet. Dat moeten we tegenhouden. Ze hebben een uh, statenlid je... die heeft samen met de TU ja, Delft die heeft zijn... uitgerekend dat het mogelijk is om een parcours van kunstijs ja, neer te leggen. Dat kan inderdaad. Maar, zijn, maar dat, wil, dat wil toch helemaal niemand. We willen we willen zwaar ijzer, we willen echt kou, we willen een echte. We willen die toch van 63. We willen geen geen toch voor, voor watjes. Hou op. Ja, maar ja, die komt er misschien nooit meer. Die komt dan, er wel, want ik heb ook oh, vandaag gehoord. Oh, oh, vandaag oh. was er een persbericht uit. Ik weet, ik weet niet van wie, maar daar stond in. Er komt een horrorwinter aan. Een horrorwinter. Ja. En een horrorwinter betekent dus voor mij een hele goede winter. Ja. ja nou, Pieter van onze redactie heeft het even gecheckt. Ja, en ik het heb blijkt, het gehoord. Uh, het blijkt een bericht te zijn van een um, zoutstrooifabrikant. Uh, ja. Echt waar? Ja. ja. ja. Maar goed, nee, blijf, blijf lekker lopen. Ja. Lekker geloven. zometeen meteen, dus Lotte van Beek. Shine so bright And I can make right now alright Oh, when you reach, it can be raining and I can make the sunshine. I got it, you got it, we got the Woo! magic. Yeah. I got it, you don't know you got it, baby. We got the magic. I got it, I got it, baby. We got the magic. I got it, you got it, baby. We got the magic. I know sometimes, sometimes you feel no hope. We hebben hier een vrouw aan tafel zitten, jongens, die zes Olympische medailles heeft gewonnen. Dat gebeurt niet dagelijks. Oud, oud wielrenster, ex-wielrenster, Leontien van Morsel, Een levende legende. In 1992 en 1993 was als broekie van een jaar of 23 al de ronde van Frankrijk voor vrouwen. Maar ze betaalde een hoge prijs voor het succes. Om de beste te worden hoorde Leontien zichzelf uit kreeg anorexia, reed koersen op een stengel bleekselderij... en een halve mango. Ze stortte in, verdween even van het wielentoneel... maar ze krabbelde op. En hoe? We gaan even terug naar 2004. Sabirova zit in de laatste meters. We willen de klok, we willen de klok. Kom nou, Gergi, kom met die klok in beeld. Nou, ik ga het gewoon hier boven kijken. 32 minuten, 11 seconden. Ze zijn al voorbij. Het goud is voor Leontien van Morsel. Jawel! De doelstelling die ze had, goud halen in Athene... heeft ze dus bereikt. Gold medal en de... Olympic champion, representing the Netherlands, Leontine Selard van Morsen. Goud op de Spelen van Athene was dit een van de vier gouden exemplaren... die ze in de linnenkast heeft liggen. Leontien van Morstel is ook nog eens een goed mens. Ze is na haar wielencarrière mensen met eetstoornissen gaan helpen... met haar Leontine Foundation. En vanaf donderdag als coach in Tot op het Bot... een BNM-programma waarin zes jonge vrouwen met een eetprobleem worden gevolgd... en worden gesteund om er weer bovenop te komen. Een van hen, Julia, is met Leontien meegekomen naar onze studio. Juist, Julia, Leontien, goed dat jullie er zijn. Komende donderdag dus, dan start deze serie. Wat moet je als ouder als je kind zich tot op het bot uithongert? In dit programma volgen we een jaar lang zes jongeren met anorexia... die geholpen worden door Leontien van Morsel. Het gaat niet goed. Het is een intens gevecht met henzelf. Je hebt het gewoon nodig. Waarbij ze over hun eigen grenzen zullen moeten gaan... en we van dichtbij meemaken hoe moeilijk het voor de ouders en de meisjes is... om de ziekte echt los te laten. Juist, Sofie hoorde je natuurlijk. Leontien, jij gaat die meisjes helpen. Hè, samen met een, een heel team van professionals. In elke aflevering. elke aflevering staat een ander meisje centraal. Maar die gesprekken die voerde jij al voor dit programma. Gewoon bij jou thuis aan de keukentafel hielp je al die meisjes. En toen op een dag dacht je, ik moet het voor de camera doen. Hoe ging dat? Ja, dan denk je van... Uh, je, kunt, je bereikt zo bereik je een heel klein groepje mensen. En... Uh, je weet dat het probleem steeds groter wordt in Nederland. Niet alleen anorexia, maar er lijden ook heel veel personen lijden aan bulimia. Mm. En het beheerst gewoon heel je leven. En um, ja, als je het toedurft te geven dat je een probleem hebt... Dan, uh, ja, dan is er hele goede zorg in Nederland. En als je zorg samenvoegt uh, met iemand die het zelf heeft ervaren... Ja, dan weet ik als geen ander dat je in balans kunt komen en ja. ook in balans kunt blijven. Ja, dus jij dacht, ik kan daarbij helpen. Ik ben ervaringsdeskundige en ik heb al zoveel van dat soort gesprekken gevoerd. Ik, ik kan daar echt iets bij betekenen. Heb je toen, wat heb je gedaan? Heb je een productiemaatschappij opgebeld en gezegd, ik wil nee, dit? Nee, nee, nee, nee. Ja, Bij ons ging het natuurlijk wat makkelijker. Danielle Overgraag is een vriendinnetje van mij... Um, Oud wielrenster en ex-wielrenster, ja, ja. Oh, <laughs> oh, als je dat zegt, bij de, de ja, en de vrouw niet van Rijnald Oerlemans, ja, de vrouw uh, van Oerlemans, iWorks. dus ja, dan, dan gaat het natuurlijk allemaal een stuk makkelijker. En hun weten hoe heftig mijn probleem is geweest. Daniel heeft zelf ook op het uh, ja, op het randje gebalanceerd. Mm. Um, die zat bij mij in een nationale ploeg. En ik werd mm. uh, tijdens uh, je, dat ik te kampen had met anorexia... werd ik wereldkampioen, won ik de Tour. Ja, en dan denk je, ja... Wat Leontien kan, dat wil ik ook. Dus dan volg je eigenlijk alles. Dus ook het foute voedingspatroon. Dus die heeft het van dichtbij meegemaakt. En die weet ook wat ik nu allemaal doe. Ja, ja en dan praat je daar samen over. En dan wil je eigenlijk meer mensen bereiken. Eigenlijk meer gezinnen bereiken. En gezinnen laten zien. <kugst> uh, hoe, je, hoe je er iets aan kan doen. Ja, hoe ja. je er iets aan kan doen. En met name ouders. Ouders zijn zo belangrijk. En Gaan we het zo meteen uitgebreid nog over hebben. Even naar Julia, want die zit hier ook in de studio... Wat ik me afvraag, jullie, jij, jij zat al bij de, aan die keukentafel hè, ja. bij Leontien. Um, en daarna ben je, heb je dus besloten, oké, okay, ik wil meedoen met het gesprek. Maar hoe, hoe kwam je überhaupt bij Leontine terecht? Uh, nou, dat is nu al dik drie jaar geleden, denk ik. Toen uh, had ik een terugval. Ik mocht niet meer sporten en uh, ik doe hockey. En op een gegeven moment heeft een meisje uit mijn team, heeft uh, Leontien benaderd. Heeft ze, geloof ik, een brief geschreven. Een hele emotionele brief. Een meisje ja. uit je team? ja, een Niek, meisje niet je ouders, team. maar nee, ja. helemaal onverwacht. Wat, wat, wat stond er in die brief, Lantien? Ja, een schreeuw om hulp. Ze zagen Julia gewoon, um, ja, ze wilden Julia gewoon weer heel graag in het team. En en ze zagen dat Julia steeds nee. zieker werd. Want en jij uh, kon niet eens meer ook je toen, nee, gewoon omdat je te zwak was. Ja, fysiek. Uh... Ik had heel laag gewicht en ja. uh, gewoon... Uh, De mentale. Wat, wat wou je toen, als ik vragen mag? Uh, ze, op dat moment 36. 36? Ja. 36. Hallo. Jeetje me Mina. Nou, daar zit er nu wel... Ja. Je ziet er nu gewoon gezond uit. Er <laughs> zit nu wel wat aan. Ja, ja. ja. Um, dus dan stuur je een brief. Dan komt ze bij jou terecht. En dan denk je, dat meisje wil ik helpen. En dan komt er opeens een televisieprogramma op je pad. En dan moet je daar nog beslissen aan meten aan Julia. Ik zei het net al toen je binnenkwam. Uh, dit, dit, ik vind dat vrij moedig. Je zit er, daar zit je ook niet meteen op te wachten. Waarom dacht je, ik wil dat toch doen? Nou, Het was voor mij wel een hele moeilijke keus. Maar op dat moment zat ik echt op een punt dat ik gewoon niet verder kon. Ik merkte aan mezelf dat ik echt een duwtje in mijn rug nodig had. Van dat ik meer stappen moest ondernemen en er echt voor moest gaan. En, uh, ja, en toen dacht je, dit is, dit is een, een kans. een, soort, ja. een kans. Hè? Misschien ook een beetje een stok achter de deur als ja. ik op televisie ben. Dan, dan moet ik wel er iets aan doen? Nou ja, het was ook voor mij eigenlijk dat ik andere meiden ermee kan laten zien van. Ik wilde me eigenlijk een soort van een beetje bewijzen van dat het kan. Want Leontine is zo'n groot voorbeeld dat het wel kan. Ja. Dus misschien ben je andere meisjes tot hulp als je laat ja. zien dat jij het ook kan. Ben je beter nu? Nee. Het gaat wel een stuk beter, maar het is er nog niet over. Maar je bent op de weg terug. Op weg. Ja. Zometeen praten we verder. Is Gabriel Dios en Lotte van Beek toepasselijk Gold. I'll kiss your man and swallow you home and home in my claim life. Wayward and skinny For dust in the moon, From that honing water Coming down Out of our way now We're going for gold Been holding our claim Just like old phony Night. Out of the city, and into this room, from that holy water coming down. water coming down Mooi is die, weet ik. Gabriel Dios, gold. Het is dinsdag. En dan is er normaal geen Erben. Maar we hebben even een dagje geraald. Erben Bennemas dus hier. En wij hebben het over een schitterend weekend wat jou betreft. Ja. Afgelopen weekend Calgary. En daar zag jij een nieuwe schaatskoningin. Ja, want lange tijd dachten we dat het maar Irene Wus was. Hè? Die is onze schaatskoningin. Maar afgelopen weekend in Calgary was ze bij de World Cup al afstand in één keer... De piepjonge 21-jarige Lotte van Beek. Mijn buurmeisje. die op de 1000 meter. een schitterend Nederlands record reed. En ook op de, de 1500 meter. Uh, die won ze gewoon. Ze won een gouden plak uh, op, de, op de 1500 meter. En ook een gouden plak op de ploegenachtervolging. Dus ze heeft ja, alle medailles gewonnen. Uh, laten we even luisteren naar hoe ze dat deed op de 1500 meter. met de rit uh, tegen Christine Desbet. Lotte van Beek rijdt de race van haar leven. Komt uit op. 1, 52, 95, onwaarschijnlijk. Nesbit is hier niet verslagen. Nesbit is hier gekleineerd, is hier uh, ingepeperd, is hier vernederd door Lotte van Beek. Gekleineerd, ingepeperd, vernederd. Lotte, goedenavond. Ja, goedenavond. Het is hier nog middag, hoor. Goedemiddag ja. voor jou en enorm gefeliciteerd. Um, twee keer zilver, één keer goud. Wa waar, uh, nee, ik zeg het verkeerd. Sorry, twee keer goud, één keer zilver. Wa waar liggen de plakken nu? Uh, die zitten in mijn tas. Uh, want uh, Ik ben op het moment op, het, uh, op de vluchthaven. We vliegen zo meteen uh, naar door naar Zaltleek voor uh, volgend weekend. Ja. Oké, okay, je bent, nog, je bent nog, nog onderweg. Ik ben nog onderweg, ja. We hebben, eerst, we hebben gisteren een rustdagje gehad. Oh. En uh, vandaag eigenlijk weer met een hele vlucht vol schaatsers uh, naar Zaltleek. Ja. Hey, hoe kijk je terug nu op, nu op het weekend? Ja, heel erg tevreden. Ik, uh, natuurlijk, ik voelde in Calgary toen ik gewoon tijdens het trainen dat het goed ging. En uh, mm. ja, dat, dat, dat ik heel veel zin had in de wedstrijden. En vooral, uh, ja, je rijdt niet zo heel vaak op een hooglandbaan. Mm. Maar dat het zo goed zou gaan, uh, ja, had ik niet verwacht. En uh, ik kijk er heel tevreden op terug. Ja, want, want, want je, je hebt gewoon Irene Ruus verslagen. Kirsty Nesbitt verslagen. Vorig jaar, weet je, nog op drie seconden gereden door, door, uh, door iedereen op, op, op, op het WK. Hoe kan het nou? Wat heb je gedaan? Hoe kan het dan nou dat je in één keer dat gat zo over en die meiden gewoon verslagen hebt? Ja, nou, ik denk ook wel... Tuurlijk, het is het begin van het seizoen. Dus uh, het vorige bij het WK stond iedereen op zijn best. En uh, ik merkte dat ik daar uh, toch wel vermoeid was na een zwaar seizoen. En uh, dat ik vooral heel veel aan mijn uh, basistraining moest werken. En dat heb ik eigenlijk de hele zomer gedaan. Dus uh, knijdt hard getraind. En uh, nou, ik zie nu dat het goed uitgepakt heeft. Ja, met name de duizend meter. Dat was echt... Uh... Daar stond ik echt, ik zat tv te kijken, ik denk van, hé, wat, wat reizen zijn voor een ongelofelijke tijd. Niemand had het eigenlijk ook verwacht, want je rijdt niet zomaar een, een nationaal record. Met de snelste slotronde ooit gereden, vol, vol, vol, vol, volgens mij. Uh, heeft uh, heeft iedereen nog iets tegen je gezegd? Ja, die heeft me natuurlijk gefeliciteerd. En uh, we hadden vervolgens uh, later die dag natuurlijk de ploegachtervolging. En dat uh, hebben we samen, en samen met Linda ook, uh, hebben we ook uh, gewonnen. Dus dat was wel heel mooi. Ja. Maar ze deed gewoon lief tegen je, toch? Neem ik aan. Ja, ja, ja. <laughs> Nee, het is allemaal een uh, goede sfeer hoor. Uh, Lotte, het was wel grappig. Net voor de uitzending zat ik met Erwin te kletsen. En Erwin zei: Heb je er gezien? Heb je er gezien? Uh, nee, ik heb een heel klein stukje gezien, maar Erwin ging helemaal, vooral helemaal uit zijn dak over jouw gedrevenheid. Die zei niet te geloven wat dat meisje uitstraalt en die kracht. En dan is natuurlijk ook nog ben je zijn kleine buurmeisje geweest, begrijp ik. Um, ja. Maar, maar dat, die, die, die enorme gedrevenheid. Erwin zei: Waar komt dat toch vandaan? Wat, wat is dat met jou? Uh, nou ja, ik denk dat het dus ook wel een beetje een familietrekje... want dat heeft eigenlijk bij onze hele familie wel. Maar ja, de wil om te willen winnen, ja, dat, dat zit in je, denk ik. En uh, ik denk ook wel, het plezier in het schaatsen en ervoor voor gaan... Dat, dat is denk ik iets wat je hebt of niet hebt. En ik ben heel blij dat ik dat heb. Ja, maar is, er, is, dat, is dat dan plezier? Want ik zit echt af en toe naar je te kijken... en als ik al kijk naar jou bij de stad, dan denk ik, ik word er gewoon bang van... <laughs> nou ja ik, ja, ik geniet gewoon heel erg van wat ik doe. En ik denk dat ik wat uh, dat betreft, ook omdat het goed gaat, ben je natuurlijk best wel zelfverzekerd. Mm. En ik denk dat je dat gewoon op die manier uitstraalt wel. Mm. Ja. Dat is mooi meegenomen. Ja, maar Erben, jij zag dat toen toen zij jouw buurmeisje was, uh, kleine Lotte. Toen zag je dat al aan. Nou, haar. nou, dat zag ik nou ook weer niet, maar ik ik ik vond het wel het was zij zij er af af toe gewoon voor mijn huis langs en dacht van ach, Daar heb je de weer. <lacht> en ik had natuurlijk helemaal geen tijd voor voor voor voor dat meisje. En nu en nu zie ik haar dan wordt ze kamp Ze zo van alle alle alle alle junioren kampioenschappen wonnen ze. En ze heeft echt wel een paar een paar moeilijke jaren gehad, maar nu is ze in één keer op zo'n ongekend niveau en ja, daar sta ik toch wel, wel, toch wel behoorlijk uh, van, van te kijken, hoor. Ja, maar je zegt ik had geen tijd voor. Belde bel je, je voortdurend bij hem aan of zo, Lotte? Nee, toch. Nou, ik heb één keer bij hem aangebeld samen met nee. mijn buurjondje... om zijn medaille van het BK Sprint te zien. En oh, ik heb hem dat wel bestand. laten zien, hè? <laughs> en hij heeft hem laten zien. Ah, goed zo. Ah, dat is natuurlijk wel een inspiratiebron. Uh. Ja, maar Kijk, nou wel... snap ik waar die gedrevenheid vandaan komt, ah, ja. Nee, maar het is toch wel bizar dat, dat, dat, uh, wat je nu allemaal doet. B realiseer je wel dat zo want iedereen is natuurlijk helemaal gefocust op iedereen wust, Maar nu heb je in één keer die, die medailles gewonnen. Je hebt Nederlands records gereden. Dat je nu in één keer ja, gewoon, gewoon er staat... en dat, dat nu ook in één keer mensen dingen van je gaan verwachten. Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik hou het vooral bij mijn verwachtingspastroon van mezelf. Want ik, ik weet best goed wat ik kan en wat ik niet kan. En wat kun je dan? Uh, wat kun je dan? Uh, hard rijden. Ja. En, uh, <laughs> <laughs> nee, ik, ik, wat ik wel van mezelf... Ik, ik ben iemand die, hoe ik mijn wedstrijden benader... is vooral heel erg met mijn technische doelen bezig. En tuurlijk de wil om te willen winnen... maar tijdens mijn race moet ik daar niet te veel mee bezig zijn. Want dan uh, wil ik eigenlijk te haast. Of uh, in ieder geval, dat, dat heb ik ook een wijze les al gehad. Met leden. Ja. En vooral als ik gewoon op mijn technische doelen ben focus... dan komen er gewoon hele mooie tijden. Wat is een technisch en, doel? Nou. Uh, diep zitten is voor mij... Uh, okay. ik heb, mijn, mijn kniehoek is altijd wel een, een puntje waar ik op moet letten... En uh, ja, de bochten goed uit blijven versnellen. Ja, maar dat is ook wel een reden waarom ik juist wel best wel veel vertrouwen heb in jouw presteren. Want uh, jouw slag en jouw instelling en uh, hoe je rijdt, het ziet er zo stabiel uit. En daarom denk ik ook van dat je het ook makkelijk kunt reproduceren. Ja, nou ja, ik denk inderdaad dat ik... Dat is wel voordat dat ik vanaf kleinswaan eigenlijk gewoon altijd heel makkelijk heb kunnen schaatsen. En uh, dat, dat is ook een van de dingen dat, dat ik denk dat je geluk moet hebben. Hm. En, uh, ja, maar hoe dat Hoe ga je, hoe ga denk, je die vorm vasthouden tot uh, Sochi? Want je bent nu al in topvorm. Nou, nah, dit is nog geen topvorm, hoor. Dit is gewoon... Oh. Uh, oh, kijk eens, nou. kijk eens dit, dit, zijn, dit, uh, uh, dit zijn de teksten die we ja. willen horen. Hey, maar even, Lotte, en die hebben plan om door te groeien, ja, want, je, je zit nu, nu op de luchthaven en je bent onderweg naar Salt Lake City. Ja, uh, ik, uh, rij, ben, ik heb allebei de banen heel vaak gereden... en ik vind Salt Lake is nog sneller dan, uh, dan, dan, dan, dan, dan Calgary... Wat zit er nog in het vat deze week? Zit er misschien, kijk je misschien met een heel stiekem nog even naar een wereldrecord? Uh, nou ja, ik denk dat de wereldrecord erg snel staat. Uh -huh. En uh, ik heb natuurlijk nog niet op het ijs gestaan, is het al het week nu. Maar uh, we gaan het zien. record? 1500 meter dan? Daar zit ik denk ik dichterbij. Maar uh, ik denk ook uh, dat ik met iedereen daarbij een uh, grote concurrent heb voor... Uh, die 1500 meter, dus uh, ik denk dat het een hele leuke wedstrijd wordt... En dat iedereen gewoon moet gaan kijken dit weekend. Ik denk dat we, dat, dat, dat we je doel nu en nu al weten. Ja, ik ook. Nederlands record op de 1500 <laughs> meter. De tijd tij is Genoteerd. om te verslaan, is 1.52.38. Onthouden maar. Oké, okay, gaan we onthouden. Lotte van Beek, dank je wel. Heel veel succes. Ja, dank jullie wel. En een fijne avond nog. lion zijn. De, zegt de ene topsporter, ex-topsporter tegen de andere, ex-topsporter zitten ze hier een beetje te, ja. te vertellen. Hele leuke verhaaltjes aan elkaar in de studio. En dan ging het over, ja, maar had jij dan niet vroeger naast de deur zo'n pak met wat had je nou ergens? Handtekeningkaarten. Handtekeningkaarten ja. naast de deur liggen. Ja, Ik woonde gewoon op, op, op de rijroute naar een hele grote scholengemeenschap. Dus ik had altijd van die kinderen aan de deur. Die, mag ik een handtekeningen... Zoals zo Lotte van Beek. Dus. Ja, en dan had ik hele ja. dan had ik een hele stapel handtekeningkaarten. Ik had een stapel handtekeningkaart. En daarnaast had ik een stapeltje getekende handtekeningkaarten. Dus als, als ik niet thuis was. En daarnaast lagen er dan altijd nog wel een paar medailles of, of iets wat ik dan weg kon nog geven. Een paar medailles. <laughs> die dan gaf die... je toen niet weg? Nee, ik heb nog nooit een medaille weggegeven. Okay, maar dan okay, mochten maar die die mo mo kinderen dan even ja, met even de foto een foto weer vasthouden of... vinden uh. ze ja. leuk. Verhalen en is doos. het leuk? Uit de ex-doos. Oh god, anders ja. wordt het leuk nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is dat, gewoon de oude doos. De oude doos dat is dat, gewoon de oude doos. Graag <laughs> nou, voor jezelf. <laughs> Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Over een uur komt de zon op op de Filipijnen, dag vijf na de storm. Maartje Ruigt woont op het eiland Cebu, midden in het getroffen gebied. Zometeen hoor je haar. En mijn BNN-collega Koen Swijdenberg, die gaat voor de vierde keer het glazen huis in. Je zal het misschien gehoord hebben. In Leeuwarden staat het huis dit jaar en daarom krijgt hij van Piet Paulusma zo meteen een lesje fris. Dit is Radio 1. Eerste hoofdpunten van het NOS Journaal met Kees Groot. Minister Schippers van Volksgezondheid wil een breed en onafhankelijk onderzoek... naar het handelen van de betrokken instanties in de kwestie Tuitjehoorn. Daar pleegde een huisarts zelfmoord nadat hij was geschorst vanwege een euthanasiezaak. Behalve medische instanties zal ook het handelen van het Openbaar Ministerie worden bekeken. Het OM stelde een strafrechtelijk onderzoek in tegen de arts. De 500 rijkste Nederlanders zijn afgelopen jaar samen 7 miljard euro rijker geworden. Dat blijkt uit de nieuwe quote 500. Vooral de stijgende beurskoersen hebben bijgedragen aan de extra rijkdom. Charlène de Carvalho Heineken, die van het bier, staat opnieuw op nummer 1 met 7,2 miljard euro. En DJ Chesto sluit de rij met 54 miljoen. En er zijn steeds minder criminele jeugdbendes. Dat schrijft minister Opstelte aan de Tweede Kamer. Van de 89 groepen die in 2010 werden geteld zijn er nog 17 over. Veel jongeren trekken nog steeds met elkaar op... maar ze houden zich niet meer bezig met criminaliteit. Ze zijn wel hinderlijk of overlastgevend. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Zometeen hoor je een Nederlander die getroffen is in de Filipijnen, maar om je alvast even bij te praten zeppen we door het nieuws van de afgelopen dagen. Volgens de Verenigde Naties zijn 10 miljoen mensen getroffen door de orkaan Haiyan. 700.000 mensen zijn ontheemd en zo'n 2,5 miljoen mensen hebben dringend voedselhulp nodig. We've been told that in this one street here, 18 People died. Many of the bodies are still lying around in the houses here or out in the baking sun, and they're starting to putrefy. I am the only survivor of the family, and I want to know them if they are still alive. En bij de poort van de luchtmachtbasis daar zitten mensen die juist die kant op willen. Um, we're taking chances to go to Klobanga, because my brother is there. Twee meisjes zijn door hun ouders die kant op gestuurd. Zij willen hem vinden. Ze willen weten wat er aan de hand is. Now the officials say that they're looking after the living, which is what you would understand. Stand, but they have to ze rid of the bodies. Dit is een issue. Je moet beseffen dat het zwaarst getroffen gebied ongeveer net zo groot is als Nederland. We zijn zo erg hongerig en If Als je uh, water of eten hebt, kun je ons geven. In solidariteit met mijn landen die proberen om eten te vinden, ga ik nu een vrijwillige fasting voor de vleiermensen. De vertrekhal zie je tussen de gewone bagage nu ook. Heel veel dozen en zakken met hulpgoederen. We're still surviving, even though it's pretty hard in here. Everything is gone. This is a chaotic scene here. This was a big food warehouse and distribution center, but it's just been completely ransacked. Op de luchthaven van Tacloban staan honderden mensen aan te schuiven. De gemoederen raken er soms verhit. Ook op den kleinen inseln had de mörderische Taifun Haiyan... Viele leven zerstört. Ik word echt een beetje moe van, van al die uh, acties die dan gehouden worden. We zorg nou gewoon dat er een, altijd een pot klaar staat voor dit soort calamiteiten. En dat je onmiddellijk heel snel ook kan ingrijpen. In Nederland komt aanstaande maandag een grote televisieactie. om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de orkaan. De publieke omroep, RTL en SBS doen eraan mee. Ik vind alles best als John Ewbank maar geen single op gaat nemen hiervoor. Dan, uh, nee. dan vind nee. ik het prima. Ja, een klein nieuwsoverzichtje. Het Filipijnse eiland Cebu is met name in het noorden zwaar getroffen. Op het vliegveld van Cebu komen de hulpverleners en hulpgoederen samen... Er wordt geprobeerd om van daaruit de slachtoffers te bereiken. En dat begint eindelijk een beetje op gang te komen. Maar het verloopt nog steeds stroef. De beschadigde wegen, het slechte weer... het maakt het er allemaal niet makkelijker op. Maartje Ruigt, die woont op Cebu... en ik vroeg haar hoe de situatie nu is. In Cebu uh, City is het uh, eigenlijk uh, wel weer uh, redelijk rustig geworden. We hebben uh, sinds uh, zondag uh, eigenlijk af en aan elektriciteit en water. Dat valt nog wel eens uit, maar in principe op het algemeen is eigenlijk sinds vandaag het normale leventje gewoon weer op gang gekomen. Dus uh, je hoort nog wel af en toe ambulances of rescue cars, maar... In principe kan ik wel zeggen dat het leven hier wel op gang gekomen is. Ja, Maartje, die gaat nu zelf actie ondernemen. Een uh, collega van haar die is al vertrokken met hulpgoederen. Nou, het koffer is uh, vertrokken met uh, politie-escort, gelukkig. Uh, hij hoopt uh, morgen terug te komen. Ik ben nu zelf begonnen met Recenter om een uh, klein uh, geldzaming te doen. dat ik morgen gewoon uh, naar de zoveel mogelijk spullen kan kopen. En dat ja, deze niet proberen zelf maar uh, de handen. Ja, een eh, mouwen uit de handen te zeken en gewoon te gaan. En het is nou om mensen te helpen hier. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidable. Formidable.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 Mais pour les mec comme moi, ça fait autre chose à faire. Je rire vu hier, j'étais formidable. Oh formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidabel. Oh formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable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 Plaat. Heel. Nou, hè? Een waal is het. En, um, wat zei, het was een mooie videoclip Alleen. erbij. Wat zei hij nou? Het, ja, de, hij speelt dan. Hij doet alsof hij dronken is. En dan gaat hij mensen op straat een beetje zo uh, gek doen. En dat is dan ver, uh, met een verborgen camera gefilmd. Dan zie je dus de echte reacties van mensen. We zetten hem even op onze Twitter. Stroomai Formidabele. Rolf. Weinig wegen en jezelf toch te dik vinden. Je sterk voelen als je niet eet. Verbergen dat je niet eet. Overmatig bewegen om maar gewicht te verliezen. En paniek als je toch bent aangekomen. Het leven van een anorect wordt helemaal beheerst door gewicht. In de studio nog, studio nog Julia van 17. Een van de hoofdpersonen van Tot op het bot. Een programma over zes jonge vrouwen met een eetprobleem. En ex-wielrenner Leon van Morsel, <laughs> Zij is oud-anorect. En coach in het programma. Dames, goed dat jullie er nog steeds zijn. Um, Julia, jij bent uh, een van die dames die hierin zitten in dit programma. Um, ja. We hoorden het net al, hè, dankzij een brief kom jij terecht bij Leontien. Die hebben jouw hockeyvriendinnen geschreven. Ja. En toen kwam daar de eerste ontmoeting. Wat, wat zag je toen je haar zag, Leontien? Ja, wat ik net al zei. Een, um, een heel mooi meisje. Maar ook een heel ziek meisje. En... Um, Helemaal uh, in haar eigen wereld. De eerste ontmoeting, ik denk dat Julia. had bijna nog niet meer de energie om te praten. Nee. Nee. Er kwam geen woord uit? Nee, dat kwam. Uh, nee, dat is echt. Uh, ja, dat ging heel moeizaam. Dus ja, dan weet je dat iemand. Uh, ja, echt heel erg ziek is. Ja. Dat is een jaar of drie geleden, geloof ik, hè? Zoiets? Ja, je, hebt, je bent nu 17? drie jaar geleden. Ja, ja ik denk ik drie jaar. denk ik. En dan kom je bij Leontine en die kende jij natuurlijk ook wel. Je wist wie het was, neem ik aan. Ja. ja en dat is indrukwekkend. En dan ben je er ook nog aan toe, zoals Leontine het beschrijft. Wat dacht jij van Leontine? Um, ja, ik had er eigenlijk niet echt een voorstelling bij. Want ja, voor mij is zij gewoon een wielrenner en een uh, topvrouw. Maar ja, zij heeft ook uh, hele moeilijke jaren gekend... Mm -hmm. En, uh, maar ze is zo positief. En, uh... Maar dacht je meteen je zachter en ze praten tegen je en toen dacht je, want het is nogal wat dat je iemand ontmoet die je verder helemaal niet kent. En dan word je dan geacht je hart voor open te stellen om maar van alles aan te vertellen. Ja. Had je meteen dat vertrouwen in haar? Ja, ze heeft wel die uitstraling van uh, dat je bij haar alles uit kan gooien. Ja. En dat deed je ook de afgelopen jaren? Veelvuldig. Wat was nou een moment dat je Leontine echt heel hard nodig had? Uh, ja, op een moment dat het gewoon niet lukt met eten. En dan. Ja, dan. Uh, maar dat... Ouders helpen niet op dat moment. Die nee? kunnen wel zeggen: ja, eet je bord leeg, maar zo werkt het niet. Maar is dat ook dan omdat je, je ouders niet weten wat je meemaakt? Is het, is, kun je met Leontien praten omdat zij het ook meegemaakt heeft? Ja, ik denk wel... Ze weet voor een heel groot deel van hoe het voelt... en ook hoe je ermee om moet gaan. En ouders en omgeving die denken of van... nou je moet nu eten... of het is al snel van dat ze niet weten wat ze moeten doen... en maar niks zeggen. Mm -hmm. En het helpt alle twee niet. Maar dan belde je dus... want Je belde haar ook... Ja, letterlijk. En ja, zei je dan, Leontien, help me, want ik krijg geen hap door mijn keel? Ja, eigenlijk wel. En uh, ja, vaak nam zij het initiatief van, uh, om te vragen van hoe het ging. En uh, ja, het is moeilijk om zelf te zeggen van als het moeilijk gaat. Mm -hmm. Maar en dan, Leontien, ja, dan ging jij al... letterlijk naast haar zitten om te wachten tot zij wel iets zou eten? Nee, ik voelde al als ik Julia uh, belde of als Julia zelf belde. Um, hoe ze dingen verwoorden, dan wist ik al van het gaat goed of het gaat niet goed. Ik merk al hoe Julia de telefoon uh, opneemt. Dan weet ik al ja. of Julia lekker in de vel zit... of dat de eetstoornis heel erg aanwezig ja. is. Maar ging jij dan ging jij inderdaad naast haar zitten om te kijken... om te checken om eigenlijk, of ze wel iets naar binnen kreeg? Nou, Je probeert er eerst achter te komen hoe dat werkt in een, in een thuissituatie. En wat Julia zegt, ouders bedoelen het heel lief... Um, maar op dat moment, als ze te lief zijn... dan voeden ze eigenlijk de eetstoornis. Ja. ja, en dat klinkt heel raar. Maar het is natuurlijk ook heel moeilijk. Want het voelt voor een ouder voelt het al heel, heel snel van... dan moet ik onder dwang moet ik zorgen dat mijn, mijn kind de bord leeg eet. Ja. Um, maar ja, het kost gewoon heel veel energie. Je moet het op een coachende manier doen. En dan moet ik wel zeggen, ik denk dat je van een buitenstaander... of iemand die net iets verder bij je vandaan staat meer aanneemt mm -hmm. als, uh, als van je ouders. En helemaal op ja. de leeftijd die Julia nu heeft. Ik heb dat zelf thuis ook ervaren. Ik heb de liefste ouders op, op deze wereld. Uh, maar mijn ouders waren in die periode ook te lief voor mij. Ja, ja, sterker En nee, te lief voor de eetstoornis. Ja, jij bent weggegaan om die reden, toch? Je bent bij je schoonouders gaan wonen. Ja, ja ik voelde gewoon... Uh, ja, ik, ik voelde dat ik, uh, als, als ik... Als ik die keuze niet had gemaakt... dan weet ik überhaupt niet of ik hier nog had gezeten. Ja. Dus ik voelde echt dat er iets moest gebeuren. Want zeg je eigenlijk van... ik had af en toe gewoon een schop onder mijn kont nodig. Wat harder. Harder optreden. Ja, harder. Ja, dat klinkt heel raar. Hard, maar eigenlijk ook heel liefdevol. Op een coachende manier. Maar dat voor een ouder die het zelf niet mee heeft gemaakt... Ja, op een gegeven moment word je als ouder ook helemaal machteloos. Dan, ja, dan weet je nee. ook niet meer hoe je het moet doen. Maar dat zeg je ook heel duidelijk hè, altijd. Van het is niet alleen een probleem van degene met de eetstoornis. Het gaat de hele familie aan. Het ja, gaat de hele is, vriendengroep aan. Ja, en daarom wilde ik ook zo graag uh, gewoon deze gezinnen helpen. Want heel het gezin heeft te kampen met, uh, met, ja. met dit probleem. Even een fragmentje hebben we van... Uh, dit is uit de aflevering met jou, Julia. En dan zijn jouw moeder en jij aan het koken. Nee, joh. Nee, man. Ja, Anders proef je er echt niks van. Het is niet veel. Dat is maar een klein beetje. Je moeder wil geloof ik iets, iets erbij gooien? Uh, Olie of zo? En... Ja, ik moest uh, vlees uh, in de pan doen. Ja. Kip. En, uh, maar mijn moeder wilde olijfolie in doen. En daar was ik het niet mee eens. Nee. En zo gaat dat dan. Waren jouw ouders ook te lief voor je eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Nog steeds. Ja. En hey, Jules. <laughs> Daarom eet <Jules> nu heel <laughs> vaak bij ons mee. <laughs> Jij is het Ja, ja ja, nou, Ik heb heel lang bij jou uh, één keer in de week meegegeten. Ja. Uh, als je nou kijkt naar um, um, al die verschillende meisjes. Hè? Er zijn zes meisjes die jij helpt in al die afleveringen. Zie je overeenkomsten? Bijvoorbeeld overeen, uh, overeenkomsten in karakter? Ja, het zijn allemaal wel um, hele gedreven persoonlijkheden. Heel gedreven? Ja, heel erg gedreven. Dat was dus jij natuurlijk ook. Ja. Dat ben jij ook. Ja, dat is wel een vergelijkenis. En bijna... Niet bij iedereen, maar bijna bij allemaal zit er een achterliggend probleem waarom ze die eetstoornis in stand willen houden. En mm -hmm. uh, dat achterliggende probleem moet eerst geruimd worden. En dat kan van alles zijn? Dat kan van alles zijn. Ja. Ja. Maar die gedrevenheid en het perfectionisme, dat hoor je ook vaak. Want ja. dat is een, dan, dan zeggen ze, ja, je kan het alleen maar tussen enorme aanhalingstekens maar zo goed doen als anorect, als je die gedrevenheid hebt en het perfectionisme, dat past natuurlijk ook erg bij topsport. Sterker nog, Erben, ik heb jou wel eens horen vertellen dat jij er in jouw nou, topsporttijd ik, ik, ook een beetje tegenaan hing. Nou, ik had wel, uh, ik had wel altijd, altijd problemen met mijn trainers over mijn eetgedrag, en met, name, met name rondom wedstrijden, want, want het werkt ook gewoon. Het werkt ook gewoon als je gewoon lichter bent. Uh, dan, heb je, dan, dan, dan kun je ook op tot een bepaalde bepaalde, bepaalde manier kun je gewoon harder harde schaatsen. Dus ik was op een gegeven moment rondom wedstrijden, was ik ook alleen maar uh, bezig met me eten. En dus toen hebben ze me echt ook af en toe wel eens gewoon uh, van die extra babyvoeding meegegeven. En die moest ik dan dan, yeah. dan, dan, dan dan gewoon opeten. Ja, maar topsport is natuurlijk balanceren op een randje. Maar je moet zorgen als topsporter ja. dat je blijft balanceren op dat draadje. En uh, ja. Op een gegeven moment heb ik niet meer gebalanceerd. Ik ben eraf gevallen. Ja. Hey, maar Leontien, jij, jij, jij helpt nou deze meiden. Ik moet heel erg denken aan, aan Arie Boomsma. Die ook dat programma Sprakeloos heeft. En die heeft een bepaalde manier van werken. Een bepaalde, heb jij ook een bepaalde manier van werken? De Leontien van Moorsel-manier. Waar, waar, waarop jij deze meiden aanpakt? Ja, ik, ik pak ze streng aan, maar ook liefdevol. Um, en ik vind het gewoon heel erg belangrijk... op het moment dat jij alleen maar bezig bent met niet eten... al die meiden zitten in, in een isolement. En je moet zorgen dat je daar weer uitkrijgt. En ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat ze we weer een doel hebben. En maar, maar is dat ook niet hetzelfde als met topsport? Gewoon dat je wel, we zeggen eerlijk aanpak... maar is het niet gewoon heel, heel, heel direct zijn? Ja, het is inderdaad heel direct. Maar wel op een coachende manier. Dus het heeft wel inderdaad heel veel raakvlakken. Julia, heel erg direct zijn, uh, zegt Leontien. Um, heb je wel eens gedacht van, nou weet je, flikker op. Ik heb er geen zin meer in met jou. Je bent me veel te, veel te direct of veel te, te hard. Nou, Ik heb wel eens momenten gehad dat, uh, dat ik echt uh, dingen moest eten... wat ik echt niet wilde. Wat ik ook heel erg moeilijk vond. Zoals? Um, nou ja, toen ik bij jou moest eten, moest ik een bord spaghetti eten. Dat was voor mij heel moeilijk. Mm -hmm. En na uh, het zweet uh, druppelde mijn hoofd. <laughs> maar uh, dan denk ik echt: van uh, ik wil dit echt niet. Maar ja, Leontine is ja, andere ogen dwingen, zeggen ze dan. Ja. En ja, dat is wel zo. En heb je je bord leeg gekregen? Ja. Het is een mooie serie, komende donderdag te zien op Nederland 3 om half negen. En Leontien die coacht de meisjes, elke aflevering een ander meisje. En daarachter staat dus nog een heel team van professionals. Heel belangrijk. Want bij elk meisje is het natuurlijk weer een andere aanpak. Dat kunnen we hier allemaal niet bespreken, nee. want dat is heel individueel. Maar het is een mooie serie. Dank Leontien en Julia, goed dat jullie er waren. Fine Young animals, cannibals, she drives me crazy. Young Canable, she drives me crazy. Radio 1 Willemijn Veenhoven BN today 3FM. serious request de eerste DJ die plaats gaat nemen in het glazenhuis En het is Ja jongens dat zijn heel echt... oh. Nummer 2 right. Het is Paul right. okay. yeah. Yeah. Wow, wow Hey Sorry, ik heb een telefoontje, momentje. Hé ah, jongens, wat te gek dit. Ja, gaat ja, het lang, he? wow. En Koen Zwijnenberg, gefeliciteerd, jongen. Dankjewel, Ben de De vierde keer alweer. Ja, nou, de vierde keer alweer. Ja, ja, ja dat ja. is waar. Ja. We gaan het niet hebben over de voorbereidingen. Dat geloof ik allemaal wel. Het <lacht> uh, is elk jaar anders, het is elk jaar weer spannend. En dat geloof ik ook absoluut. Ja. Uh, het is in Leeuwarden, daar moeten we het even over hebben. In Friesland. En um, dan is natuurlijk de vraag, ja, hoe goed ken je Leeuwarden? Kom je er wel eens? Nou, ik, ik, ik ben er één keer geweest. Dat was toevallig, uh, ja. afgelopen mei met, eh, uh, En, um... Toen mocht ik voor 3FM mee in, in, in, de, in de helikopter. Ja. Dus ik ben er overheen gevlogen. Ik ben er ook even in, in, in de stad zelf geweest. En ik heb ook het uh, Wilhelminaplein gezien. Daar waar het glazen huis komt te staan. Maar ja, dat is echt de enige keer. Dus ik ken, ik ken uh, Leeuwarden eigenlijk helemaal niet goed. Nou kijk, dat, dat vermoeden wij al een beetje. En toen dachten we, moeten ja, even een heel klein lesje Friesland geven. En aan oh, wie vraag goed. je dat anders dan aan? Onze lievelingsfries Piet Piet Paulusma natuurlijk. Om te beginnen even Koen een, een typische Friese zin... die niet mag ontbreken in je vocabulaire. Kom, wat je moet onthouden met dat vies. Ik denk dat je gewoon kan zeggen... Goeiemorgen, harkes, dat betekent zoiets als... Goedemorgen, luisteraars. Maar ik heb ook nog wel een andere uitdrukking. Een goede dief is het beste huiserier. Dat zegt, zegt iets van... Een goede vrouw is het beste wat je in huis kan hebben. Dat <tiedert> <tiedert> <tiedert> ja, is duidelijk. Ik zou vooral, ja. Ja, vooral die goeie harkers ja. harkens. Die zou ik erin halen. Ha harkens zijn dus uh, luisteraars. luisteraars. Ja, zegt hij, hè. Ja, hetzelfde geldt of zint hij maar wat? Maar oh, ik, zie, ik kijk, ter rechterzijde zit ja. de Friese, Rolf de Vries. En die weet het, het zeker. Het klopt, het ja. klopt. Goeie harkers okay. harkens. Um, snel even door naar punt 2. Um, we vroegen Piet, welk, welk karakter je echt kan verwachten van de Friese? Eigenlijk, zijn we heel enthousiast. Eigenlijk kunnen we best een feestje bouwen, dus hou daar rekening mee. Als je ons enthousiasme hebt en je praat eens een beetje vries, dan zullen we dat zo waarderen. Al is het niet goed, jij zal dat niet zo goed kunnen als ik, maar dat, dat wordt heel gewaardeerd. Een <lacht> beetje enthousiast doen. Nou, dat... Ja, nou, maar dat vind ik sowieso wel goed natuurlijk. Ja, precies. Ja. Heb, heb je eigenlijk een beetje frieks al geoefend? Nou ja, kijk, zoals jij wel weet Willemijn, werkte ik samen met Sander Landiga, uh, die beweert dat hij Friese roes heeft en probeert ook, uh, nou toch zeker een paar keer in de week in de uitzending, Fries te praten. Maar de grap is dat iedere keer als we dan een echte Fries aan de, aan de lijn hebben of in de hmm. studio, die snapt er echt helemaal niks van. Dus uh, ik moet niet bij Sander in de leer, wat dat betreft. Goed, daarnaast lijkt jij me ook eerder Fries dan Sander. Als ik gewoon naar jullie Wat kijk. Lijkt mij dat jij eerder Friese roots hebt dan Sander. Als ik zo naar je ja, kijk. Ja, ik, ik, ik heb wel zo'n blonde Friese kop of zo, toch? Ik, ik kom er wel mee weg, denk ik. Ja, ja eentje rit maar. Qua postuur. Ja, dat lijkt me ook wel. Ja, Even ja. La laatste punt, uh, Koen. Um, uh, natuurlijk muziek niet onbelangrijk tijdens Series Request. Wij kwamen zelf op de redactie. Uh, het is spijtig, maar waren niet heel veel verder dan Twaros en de Kast. Ja, ja. En toen moest ja. Piet natuurlijk heel erg hard lachen. Toen zei hij nee, nee, nee. nee. Dit, dit mag echt niet ontbreken. En Koen. Als we het over muziek hebben, een Friese rockband. Kort geleden doorgebroken, Hoenekop. Die hebben onder andere een nummer dat heet Verzoek de Kater. Dat betekent dat als je een kater hebt na te veel drank, ja, dan moet je daar een maatregel voor nemen. Heel veel succes in de Friese en Koen. Ik kom je opzoeken, ik zie je die op. De <laughs> <laughs> ja, leuk, heel leuk. Verzoeken de kater. Het klonk, wel, het klonk wel eigenlijk. Eigenlijk klonk het gewoon wel. Ja, maar toch. Ik, ik, ik weet niet. Weet je wat het is? Ik kan wel heel erg mijn best gaan zitten doen... om daar met, met, met mijn, mijn nep vriege een beetje de blits te maken. Maar ik weet dan ook niet of dat heel erg gewaardeerd wordt. Het word, wordt toch niet zo goed als Piet Boudersma. Maar. Nee, maar deze band ga je natuurlijk uitnodigen, hè? De Hunnekop. Ja, zeker. Die zijn van harte welkom. En, uh, en sowieso, en natuurlijk alles mag aangevraagd worden voor geld... dus we draaien het toch wel. Goed. Heel veel succes, Koel. Cool, maar ik zie je gewoon uh, morgen op de redactie. Ja, <laughs> tot, tot Dankjewel, Willemijn. Doei. Veenhoven. Bijna tien uur, dan hebben we altijd de laatste woorden van de show. Te beginnen met advocaat Oscar Hammerstein. Beste Willemijn, veel mensen vragen zich af wat Wolkenstein bezielde... toen hij gisteren bij Pauw en Witteman... Guy Verhofstadt met de vloeien gelijk maakte... Volgens mij was er niet meer aan de hand dan dat hij ongezouten zijn mening gaf en nog gelijk had ook. En dan schrijver Kluun die al dagenlang nog maar één cd draait. Dag Willemijn. Ik kan me de tijd niet heugen dat ik zo enthousiast ben geweest over een album van een band. Reflector van Arcade Fire. Het krijgt bijna overal vijf sterren en het is niet meer dan terecht Wat een plaat en hoe vaker je hem draait, hoe meer verslaafd je wordt. En het is een hele lekkere verslaving. Reflector van Arcade Fire. En tot slot, pornoster Bobby Eden. Lieve Willemijn, een nieuwe wet zou er hier in California voor moeten zorgen... dat acteurs en actrices voortaan een, en nee, ik maak geen grap... veiligheidsbril op moeten gaan dragen op de porno-sets... Alles voor de veiligheid, toch? Gelukkig kan ik nog wel op elke straathoek een automatisch geweer kopen. Onze favoriete porno's der Bobby Hierin was dat. Dit was hem, BNN Today voor vandaag. Julia, heel goed dat je er was. Dankjewel. Donderdag de eerste aflevering. Hoe laat, Leontien? Nog eventjes? Om half negen, Nederland 1. Half negen, Nederland 1. Van BNN, goed dat je er was, Leontien. En Erben gewoon weer, neem ik aan, volgende week op maandag. Op maandag ben ik er weer. Juist, dank ook. Wij zijn er morgen weer zometeen langs de lijn met Robert Meder. B -N ik kan geen uitspraken doen over de aantallen en locaties als het gaat om de aanwezigheid van kernwapens op bondgenootschappelijk grondgebied. De minister van Defensie, Janine Hennis Plasgaard. Wat we zeggen is dat de uitstroom te groot is en de instroom te mager. Morgenochtend vanaf half negen live in het NOS Radio 1 journaal. Ik kan om de reden die ik net noem, daar niet nader op ingaan. Heeft u een vraag voor Hennis? Mail het naar vraaghetdeminister.nl. Stel uw vraag... En luister morgenochtend vanaf half negen naar Radio 1. Voorzitter, daar wil ik het bij laten. Het nieuws van alle kanten.